6 uur. De Radio1 Sportzomer, Luciana Carrasso en Tom van Heck. De Olympische avond gaat beginnen in Londen. We bouwen op naar hopelijk een mooie avond. Het zwemmen Tom zei het al. Ja. Uh, en we doen ook verslag van De Britse dames, ja, ze moeten nog wel fietsen, maar die gaan goud winnen met de ploegen En morgen Veldhuis hebben we natuurlijk. Dan hebben we ook nog de 100 meter sprint bij de vrouw in het atletiektoernooi. En ook nog het NOS-nieuws met Lieselotte Thomassen. De farmaceutische industrie moet minder te zeggen krijgen over de prijzen van geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. Het Academisch Medisch Centrum heeft daarover een brief gestuurd aan minister Schippers. Deze arts van het AMC legt uit wat het idee is.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 Op basis van patiëntgegevens uit alle EU-landen... zou moeten worden bekeken hoe goed het middel werkt... en of de prijs redelijk is. Artsen kunnen dan beter bepalen of een patiënt... een bepaald middel voorgeschreven moet krijgen, zo zegt het AMC. De oproep wordt gesteund door het Erasmus MC in Rotterdam. Die twee ziekenhuizen spelen een belangrijke rol... bij het behandelen van zeldzame ziekten. In Apeldoorn is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie weet wie de dader is. Hij is nog op de vlucht. Het slachtoffer werd een paar keer beschoten in het trappenhuis van een flat. Volgens de politie van Apeldoorn gaat het niet om een afrekening. De mannen hebben waarschijnlijk een zakelijk conflict. De politie in Dortmund heeft een 30-jarige vrouw aangehouden... voor de moord op de drie kinderen van haar partner. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. De lichamen van de kinderen werden gisteren gevonden... na een brand in de woning van het gezin. Een vierjarig jongetje en zijn twaalfjarige zus waren al overleden. Een jongen van tien bezweek later in het ziekenhuis de autopsie blijkt dat de kinderen met geweld om het leven zijn gebracht. Op het lichaam van de tienjarige jongen werden steekwonden aangetroffen. De kinderen woonden bij hun vader, maar die is geen verdachte in de zaak. Automobilisten stonden vandaag lang vast op de Franse wegen naar de zon. Op Zwarte Zaterdag stond er op het hoogtepunt in het land 765 kilometer file. Daarmee is het de drukste dag van de zomer in Frankrijk... Het drukst was het aan het begin van de middag. Het grootste knalpunt was de Ronnevallei. vallei Rond Valence konden de auto's zo'n 80 kilometer alleen stapvoets rijden. En ook in andere landen was het druk. Voor de Mont Blanc-tunnel naar Italië moesten vakantiegangers ruim twee uur wachten. En ook in Oostenrijk en Italië stonden veel files. In Zwitserland kwam het verkeer vooral tot stilstand rond de Gotthardtunnel. En in Duitsland viel de drukte erg mee. Op de Kanaalparade in Amsterdam zijn meer mensen afgekomen dan vorig jaar. Hoeveel precies kon de politie niet zeggen. De Kanaalparade is bijna afgelopen, de laatste boten varen nu door de grachten. Vele honderden homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders deden mee aan de botenparade. Er werd vooral feest gevierd, maar er voeren ook veel boten mee met een boodschap. Nieuw dit jaar was een boot die de homoseksuele Turken in Nederland vertegenwoordigde. Verder waren er onder meer boten van het ministerie van Defensie, de NS, Post, NL en de gemeente Amsterdam. De kanaalparade is onderdeel van de Gay Pride in Amsterdam die tot en met morgen duurt. Dorian van Rijsselbergen blijft uitstekend presteren in het Olympisch windsurf toernooi. In de races van vandaag werd hij eerste en tweede. Van Rijsselberg heeft nu vijf van de acht races gewonnen... werd twee keer tweede en één keer derde. Hij staat ver voor op zijn naaste concurrenten... de Brit Dempsey en de Duitse Wilhelm. Zelfs de Marit Bouwmeester heeft goede zaken gedaan... in de radiaalklassen. Ze won de tiende race en staat daarmee in het Olympisch klassement... nu gedeeld eerste met de Chinese Xulia. Beide hebben 33 punten en beginnen maandag... als favorieten aan de medal race om het goud. Beachvolleyballers Richard Schuil en Reiner Nummerdoor hebben de kwartfinales bereikt. Ze vloegen in twee sets een Zwitsers duo. En in het hockeytoernooi hebben de Nederlandse vrouwen de halve finale bereikt. Een 3-2 overwinning op Zuid-Korea was daarvoor voldoende. Nederland is met nog één groepswedstrijd te gaan... al zeker van een plaats bij de beste twee in de pool. En dan het weer. Vanavond vooral in het Noordoosten nog buien. Mogelijk met onweer. Morgenochtend een aantal buien in de kustprovincies. In de middag overal in het land buien met kansen op onweer. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. De campus met al die technologische ontwikkelingen. De Floriade in Venlo dit jaar. Het WK wielrennen.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is uh, bijna zes minuten over zes. Wij kijken zo terug op de dag van trampoline springster Rea Lenders. Eerst verlaten we even Londen, want we gaan het hebben over Turkije. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso. Want in Turkije zijn 55 generaals en admiraals vervoegd met pensioen gestuurd. Dat heeft de Turkse hoge militaire raad bekendgemaakt. Ik ga erover praten met correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Uh, ja, dat, dat, dat toch vrij rigoureuze besluit Bram Vermeulen. Waarom Nogal, is dat ja. besluit genomen? Nou, je zou kunnen zeggen dat dit de meest recente slachtoffers zijn... van de toch al jarenlange strijd tussen de top van het Turkse leger... en de, de huidige regering van premier Erdogan. Uh, die probeert dat leger steeds verder in de hoek te dringen, terug in de barakken, als je het zo wil zeggen... Eh, met enerzijds dit soort eh, nou ja, vervroegde pensioneringen... anderzijds eh, rechtszaken. Ga maar na. Eh, 40 van die 55 officieren, hooggeneraals, admiraals... die nu met pensioen worden gestuurd... zitten op dit moment al vast in de Turkse gevangenissen... op beschuldiging van het beramen van staatsschepen tegen deze regering. Eh, dat is dus meer dan 10 procent... Van alle officieren in het Turkse leger zit gewoon achter de tralies. En uh, ja, officieren met een anti-regeringssmetje, want die staatsschepen zouden worden gepleegd om deze regering af te zetten. Uh, die worden dus gewoon uh, uit de weg geruimd, opgeruimd, staat netjes. En uh, zo'n leger, kan me voorstellen dat die mensen de, dat die ook wel steun in het leger zelf hebben. Dus, dus accepteert het ja. leger zelf dat wel? Nou, ik denk dat uh, als we een ander tijdsgevricht uh, hadden gesproken, laten we zeggen tien jaar geleden... dan was dit absoluut ondenkbaar geweest en onacceptabel. En dan hadden de generaals uh, deze regering gewoon afgezet. Uh, zoals al uh, vier keer eerder is gebeurd in de geschiedenis van Turkije. Hè, in naam van de seculiere grondwet van de Republiek Turkije zijn al vier regeringen gesneuveld onder druk van uh, het Turkse leger. Uh, op het moment dat uh, de regering ze niet bevalt, dat ze te religieus zijn... of dat ze te veel, te veel tegen de, de, het leger zijn, dan moeten ze gewoon wijken. Maar ja, de, de tijden zijn veranderd in Turkije. Het, het leger is vleugelam geraakt in de Turkse politiek. Uh, toen vorig jaar uh, de regering zich op dezelfde manier bemoeide... met promoties van officieren, trad de hele militaire top af. Dus alle... Chefs van Staven, zoals dat heet, van de luchtmacht, van de landmacht, van de strijdkrachten. Die zijn allemaal afgetreden uit protest tegen die bemoeienis. En daar bleef het vervolgens bij. Er is niets gebeurd. De regering zit er nog gewoon. En dit leger danst nu steeds meer gewoon naar de pijpen van de zittende regering. En wat ook veranderd is, is natuurlijk die situatie met Syrië. Ja. Enorme spanning. Is, is het dan handig om dat dan juist nu te doen? Van de nou, kijk, in principe uh, hoeft deze beslissing geen gevolgen te hebben voor, laten we zeggen, de slagkracht van dit leger. Uh, dit is nog steeds het op één na grootste leger van de NAVO, na dat leger van uh, de Verenigde Staten. En het feit dat de politiek nu zo druk bezig is die militaire top te zuiveren, betekent natuurlijk niet dat er geen militaire top meer is. Er komen gewoon andere generaals te, te zitten, die niet meer tegen deze regering zich durven uit te spreken. En dus... Zich niet meer actief bemoeien met de politiek. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het Turkse leger steeds meer op een normaal leger begint te, te lijken. Laten we zeggen op een Nederlands of Amerikaanse leger. Waarbij ze zich alleen maar bemoeien met waar een leger voor is. Namelijk het uh, bewaken van de grenzen van uh, de republiek. En daar zijn ze op het moment inderdaad heel druk mee. Ze hebben er handen vol aan. En zoals we hebben gezien in de afgelopen week. Uh, worden steeds meer troepenversterkingen gestuurd naar de grens met Syrië. toch. Uit angst uh, dat het geweld aan die kant van de grens overslaat naar Turkije. Het leger uh, is daar aanwezig en uh, luistert nu gewoon naar generaals, andere generaals. Brand Vermeulen vanuit Istanbul, dank. Dan de Spelen, want uh, voor de tweede keer in haar carrière kwam trampolinespringster Rea Lenders uit op de Olympische Spelen. Een glansrijk optreden werd het alleen niet. Ze hoopte daar wel op, zeker na de mislukte expeditie van acht jaar geleden. Even terug in de tijd, tien verschillende sprongen. Athene, 2004, de eerste. Rea Lenders was 23 jaar, drie, en stond in een olympische finale, 4. Die voor haar een soort van horrorscenario kreeg. 5. ze kiest voor een eenvoudige salto. Ze raakte de tel kwijt en stopte, voortijdig. En is niet goed door haar te komen. Nu is het 2012, Londen, de herkansing voor Rea Lenders. De kans om voor eens en altijd af te rekenen met dat verleden, maar het mag niet zo zijn. Plaatst de Lenders zich in Athene nog voor de finale. Hier blijft ze steken na twee oefeningen in de kwalificatie. Dertiende. Dat is niet genoeg. En dus komt ze aanlopen met een wijdsarmgebaar. gebaar. Dit was het dan. Die kwam ik eigenlijk niet voor, maar uh, ja, het is jammer. Wat was het nou precies? Ja, ik moest heel geknokken.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 nou goed, ik heb twintig ik heb sprongen gedaan, ik had liever dertig gedaan, maar goed, daar koop ik nu niks voor. Alles moet echt meezitten in dit mondiale veld, wil je echt een rol spelen? Ja, klopt. klopt. Ik had wel, uh, uh, uh, ja, in mijn kopje zat het wel goed en ook toen ik begon uh, was ik aardig rustig. Ik was ook wel gewoon relaxed, zoals ik me wel wilde voelen. Maar goed, dan in de oefening zelf, als je dan even die afzet mist, ja, dan, is het, dan is het gebeurd. en Ik moest mijn oefening ook aanpassen en het was een en al werken en dat is niet wat je wilt. Dat is balen, want je hebt zo hard toegewerkt naar dit moment. <laughs> en je denkt van ja, het moet hier gaan gebeuren. Ja, tuurlijk. Dat is altijd. En, en hè, uh, uh, ja, ik mocht al heel erg blij zijn dat ik natuurlijk stond bij de beste 16 vrouwen. En ik, ja, ik weet niet eens hoeveelste ik nu ben. Volgens mij dertiende. Ja. ja, nou ja, hè, daar, daar koop ik helemaal niks voor. Ja. Maar goed, ik ben er wel opgebleven. Ik had natuurlijk ook daarnaast kunnen knallen of wat dan ook. En hè, ik heb wel gewoon echt geknokt. En uh, daar moet ik dan nu tevreden mee zijn. Nou, Ik ben nu gewoon ook wel heel erg teleurgesteld. En ik denk dat dat nog wel een paar dagen duurt. En uh, ja. Dus, uh, ja, het is gewoon rot. En daar haar trainer, Lennart Villavuerte. Ja, dan sta je dus weer op te spelen en dan gebeurt dit. 13e plaats in de kwalificatie. Dat moet toch een domper zijn, hè? Ja, aan het einde zo. Kijk, uh, ik vind, ze kan zichzelf niks verwijten. Hè? Iemand die uh, vecht tot het einde, en dat heeft ze gedaan... Uh, zet alsnog een prestatie neer. Ja, dan heb je geen plaats, wel dat er misschien uh, dan wel in zit. Alleen, ja, als je zo doorvecht en uh, toch nog wel een uh, redelijke oefening uitspringt... dan heb je het ook goed gedaan. En hoe nu verder? Ja, nu eerst even dit gewoon uh, laten verwerken en uh, kijken hoe verder, hè. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. the cholo We're gonna shout to the top. The De grootheid voor liefhebbers Paul Weller met Style Council Shouts to de top. Dan gaan we naar het Velodroom op het Olympisch Park. Het baanwielrennen. Sebastian Timmerman, waar zijn ze nu mee bezig? Met het nieuwe onderdeel, het omnium bij de mannen. De zeskamp. Onderdeel dat in de plaats is gekomen van bijvoorbeeld de individuele achtervolging bij de mannen. En de puntenkoers. Onderdelen eh, toch die jarenlang op de Olympische eh, lijst hebben gestaan. Maar die dus geschrapt zijn tot ongenoegen van velen. Eh, maar dit Omnium is tevoren in de plaats gekomen. En eh, Nederland begon een aantal jaar geleden toen dat Omnium net was ingevoerd. Bijvoorbeeld op het wereldkampioenschap heel goed. Tim Veld wel eens derde geworden. 2009 was dat in Pruskov. Maar toen bekend werd dat het Olympisch werd en veel hele goede renners... ook van de weg overstapten of dit Omnium er zeg maar bij gingen doen... Uh, werd het niveau hoger en hoger en is Nederland de aansluiting kwijtgeraakt. Zo erg zelfs dat Nederland zich helemaal niet wist te kwalificeren... bij de mannen voor dit onderdeel, uh, voor, dit onderdeel voor dit Omnium. Dus geen uh, Nederlander in de baan. We zijn bezig met de puntenkoers, is dus het tweede onderdeel. En vijf sprints gehad. We zitten bijna op de helft van de puntenkoers. gaan op weg naar de zesde sprint uh, in het uh, klassementje van deze... Deze puntenkoers gaat Deen Lassen-Norman Hansen aan de leiding met zes punten. Maar zit op dit moment in het tweede deel van het pelotonnetje. Het eerste onderdeel werd vanmorgen gewonnen door de Brit Edward Clancy. Ook al zo gouddelver, want hij werd gisteren met Groot-Brittannië winnaar van het goud op de ploegenachtervolging. Maar ook die Clancy zit op dit moment eventjes achter het tweede gedeelte. En er gaat toch een groepje rondrijden lijkt het nu. En deze sprint, de zesde sprint, gaat gewonnen worden door de Duitse Roger. Kluge. Vier jaar geleden uh, werd hij in Peking tweede op uh, de Olympische puntenkoers achter de Spanjaard Laneras. De laatste Olympische puntenkoers voorlopig dus. Hij pakt hier dit sprintje mee. Is dus goed op dit onderdeel. Hij rijdt trouwens op de weg ook voor een Nederlandse ploeg. Want deze Roger Kluge rijdt voor de ploeg van uh, Ivan Spekebrink Argos Shimano. Hij wint dit zesde sprintje. We zijn op de helft van de puntenkoers. Dat tweede onderdeel van het Omnium. Kluge neemt daardoor ook de leiding over van Lasse Norman Hansen. Nog zestig uh, 60... Ronde 59, inmiddels ronde nog te gaan. Minuut of 15, dan zit de printencourse erop. Dag 8 van de Olympische Spelen. En voor die Olympische Spelen dachten we laten we eens bij een aantal mensen nagaan... waar ze zo'n beetje vandaan komen, waar hun roots liggen. En laten we eerlijk zijn, hebben we niet 178 keer gekeken... maar natuurlijk ook wel een beetje bij mensen van... we dachten die gaan misschien wat iets speciaals doen. Bijvoorbeeld Dorian van Rijsselbergen. Acht races gehad in de RXX-klasse. Het windsurf, zoals wij het noemen, vijf keer gewonnen. Twee keer tweede, één keer derde. Er staat 15 punten voor op de nummer 2 in het klassement. Twee races en een medal race te gaan. Kortom, hij ligt op koers, zou je mogen... Nou, enige tijd geleden ging verslaggever Paul Keurbezoek... al op zoek naar de roots van windsurfer Dorian van Rijsselberg. Hij sprak met een vriend van Dorian, zijn broer Adriaan en vader Mark. We hebben wel in een vroeg, vroege fase. En Dorian herinnert zich van 11-jarige leeftijd. Uh, met beide zonen uh, een plan gemaakt van wat willen ze bereiken. En, uh, toen schreef hij op dat hij de Olympische Spelen wilde winnen. Richting de finish...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 Um, Dorin is een, een goede vriend van mij vanuit uh, de middelbare school. Ik heb vanaf uh, de eerste tot de uh, vier vmbo uh, bij hem in de klas gezeten. En uiteindelijk ben ik hem naar, uh, met hem naar het CIO's gegaan in Herenveen. Mijn eerste herinnering aan Dorin is nog steeds de eerste klas eigenlijk. Hij was volgens mij één of twee weken later op school. Want hij had een wedstrijd gehad in Italië, weet ik nog. En hij was uh, lichtelijk ziek geweest. En we stonden eigenlijk met z'n tweeën voor het biologie lokaal. En uh, eigenlijk uit het niets stelden we elkaar voor... En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 zelfvertrouwen voor Londen. Je bent nu de favoriet, hè? <laughs> nou ja, dat uh, ja, wel in ieder geval uh, samen met de andere mannen er goed bij. Zeker weten. Ja. Hebben we dit in de achter? Tot nu toe uh, maakt hij zijn favoriete rol uh, goed waar. Hij staat stevig aan de leiding. Tom zei het al. Hij won vandaag race 7 en werd tweede in de achtste race. Ayot Kloosterboer ving hem daarna op. Dorian van Ruizelbergen, waar ben jij mee bezig? Uh, lekker aan het varen, lekker aan het genieten. En uh, ja, alles gaat goed. Ik bedoel, het is gewoon top. Je wint race 7, tweede in race 8. Kun je even vertellen wat dat betekent? Uh, nou, dat betekent dat ik weer geen punten verlies. En uh, op, de, op de tegenstand ook alleen maar goede dingen doe, goede zaken met de punten. En uh, ja, dat is ook het, het, het doel. Zo min mogelijk punten verliezen op de rest. En zo makkelijk mogelijk voor mezelf maken ik gaat bijna denken, uh, is die concurrentie nou zo slecht? Maar dat is het niet, want uh, die staan allemaal heel dicht bij elkaar. Maar jij steekt hem met kop en schouders bovenuit. Ja, ik heb gewoon, uh, of gewoon, dat is natuurlijk niet gewoon... maar ik, op de een of andere manier heb ik mezelf kunnen vinden... en alle puntjes op de i kunnen zetten afgelopen tijd... Voor, uh, voordat we hier aan de slag moesten. En yeah, ja, everything comes together.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 Ja, dat zou wel, ik heb er nog niet eens zo heel erg over nagedacht dus dat je dat nu zegt. Maar uh, ja, als dat zo zou kunnen, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Als ik jou zo zie, je ziet er heel relaxed uit. Voel je je ook zo? Of zit er toch een druk op je schouders? Nou, vooral in de ochtend voor de races is het toch wel een beetje dat begint te kriebelen. En, uh, ja, je probeert um, ja, goed je, je eigen energie vast te houden. Maar dan uh, ja, na zo'n dag dan op het water, dan, alles valt nu van me af en dan gaat het weer goed. Vorig jaar had je Rutte al aan de telefoon, premier Rutte. Nu had je koninklijk bezoek. Ja, ongelooflijk. Ik zat met Aaron op de boot en ik zag twee oranje stippen op een boot. En ik denk, nou ja, ik had wel iets gehoord, dus ik pakte de verrekijker erbij. En uh, het leek, leek wel ergens op, dus ik denk, nou, ik zal er even naartoe varen, kijken hoe het is. En uh, ja hoor, bingo. Dus uh, ja, hele eer natuurlijk dat ze speciaal uh, voor alle zeilers hier naartoe komen. En dan ook nog een raceje kunnen meepakken, dat is geweldig. Dorian van Rijsselberg hoorde u. Wij gaan zo uh, hier verder praten in Londen met Jochem hagen. We gaan nu naar de hoofdpunten uit het nieuws. En die krijgt u van Raymond Seray.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 In Apeldoorn is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie weet wie de dader is. Hij is nog op de vlucht. Het slachtoffer werd een paar keer beschoten in het trappenhuis van een flat. De mannen hadden waarschijnlijk een zakelijk conflict... maar volgens de politie van Apeldoorn gaat het niet om een afrekening. In Frankrijk stonden automobilisten vandaag op Zwarte Zaterdag weer lang vast. Aan het begin van de middag stond op de Franse wegen... naar de zon in totaal 765 kilometer file. Grootste knelpunt was de rhone rond Valence. konden de auto's zo'n 80 kilometer lang alleen stapvoets rijden. En windsurfer Dorian van Rijsselbergen... ligt nog steeds op een gouden Olympische koers. Hij werd eerste en tweede in de vandaag gezelde races... en staat ver voor op zijn concurrenten. Zelfs de Marit Bouwmeester deed vandaag ook goede zaken... en is nu één van de favorieten voor Goud in de Metal Race... maandag in de laser-radiaalklasse. En dat waren de hoofdpunten en het nieuws. Het weer, hier is Gerrit Hiemstra. Het is mooi weer, er is veel zon, maar het is niet overal droog. Er trekken ook enkele felle buien over en daarbij komt ook onweer voor. Vanuit het zuidwesten nadert een nieuw buiengebied en vanavond en vannacht blijven dus buien mogelijk in vooral het westen en noordwesten van het land. In het binnenland is het helder en daar ontstaan enkele mistbanken. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen is het opnieuw mooi weer met veel zon. Maar opnieuw blijft het niet droog. Ook morgen er, ontstaat er weer een enkele bui en opnieuw is daarbij onweer mogelijk. Vooral morgenmiddag is het in het westen en noordwesten droog en zonnig. Het wordt 21 tot 26 graden en de wind is zwak tot hooguitmatig windkracht 3 uit het zuiden. Maandag en dinsdag is er nog steeds kans op een bui. En het is dan ook iets aan de koele kant met een graad of 20. Maar na dinsdag is het droog en de temperatuur gaat omhoog naar een graad of 25. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hier in de studio aangeschoven, altijd zo'n lekker woord hij. We kennen hem van de winterspelen en zijn het ik ben op mijn eerste zomerspeler. We gaan nog veel meer van hem horen. Jochem Uithagen. We gaan uh, eerst praten over de Canal Parade in Amsterdam. Het uh, is heel gezellig daar, zegt de politie, maar er is een stevige onweersbui opkomst. komst. Marjolein Koek van de politie, goedenavond. Hoort u mij? Inderdaad, ja. ik hoor u, hoort u mij ook. Ja, Ga, gaat dat roet in het eten gooien, die onweersbui? Nou, gelukkig, uh, de knelparade zelf uh, loopt op zijn einde. Dus uh, de meeste bootjes die zijn uh, inmiddels al een, uh, een onderkomen aan het zoeken. Uh, voor de rest van de dag heeft het wel geregend, maar uh, de sfeer was uitstekend. Dus het onweer komt uh, voor het feestgedruis uh, te laat. Ja, nou gelukkig dan maar. Zeg. We begrepen dat het drukker dan vorig jaar is. Uh, dat heeft ook niet voor problemen gezorgd? Klopt, het is, uh, het is drukker dan vorige jaren, uh, maar dat heeft absoluut niet voor problemen gezorgd. Integendeel, de sfeer was uh, heel erg feestelijk. Er zijn helemaal geen, uh, geen incidenten geweest waarbij we uh, echt flink moesten optreden. En uh, ja, de hele stad is gewoon uh, gezellig, feestelijk en vrolijk. Ja, het openbaar vervoer had daar wel rekening mee gehouden met die drukte. Ja, zoals elk jaar lopen er op een gegeven moment een aantal pleinen en plekken uh, stromen vol met bezoekers. Dat was ook dit jaar het geval uh, rond het Rembrandtplein en bij de Amstel. Uh, staat het gewoon vol met, met feestgangers en daar, uh, daarom is het tramverkeer daar uh, uh, ja, nu stilgelegd uh, omwille van, ieder, van ieders veiligheid. En als we het erover hebben dat het drukker is dan vorig jaar, heeft u enig idee hoeveel bezoekers er rondlopen in de stad? Nee, dat is, dat is zo moeilijk te schatten. Uh, de bezoekers die uh, zijn uh, aan de grachten liggen, uh, in de grachten liggen bootjes, in, aan de kaders, Maar ook op de verschillende feesten uh, zijn natuurlijk veel mensen aanwezig. Dus een uh, schatting van het aantal is uh, nou, echt zeer lastig te maken. Oké, okay, nou hopelijk blijft het ook rustig verder vanavond zo te horen wel. Uh, Marjolein Koek van de politie, dank u wel. Ja, bedankt. Dag. We gaan weer hier verder in Londen. En uh, ja, het is een komen en gaan van allerlei sporters uit Nederland. Dit is een bijzondere sporter. Tweevoudig Olympisch kampioen. Zilveren medaille winnaar. Allemaal op één Olympische Spelen. Maar wel de winterspelen. We hebben het over schaatser Jochem Uithagen. Oudschaatser moet ik zeggen. Welkom. Dank je wel. Um, en jij zei net, ik zei het al in de aankomst, Ik ben eigenlijk voor het eerst in mijn leven op de zomerspelen. En dat verraste ja. mij eigenlijk. Want ik dacht, je is natuurlijk op allerlei manieren wel eens ergens geweest. Nee, ik heb een aantal winterspelen meegemaakt. Eén keer als. Uh... Als deelnemer en twee keer als uh, toerist zou ik maar zeggen... nee, ik, heb, uh, eigenlijk, ik ben gestopt in 2007. En uh, 2008 Beijing, dat, dat kwam er niet van. En ja, dit is voor mij voor het eerst dat ik gewoon echt naar het allergrootste sportevenement uh, kan kijken. Want, dan vragen wij dan natuurlijk meteen: is er enig vergelijk? Natuurlijk het Olympische gevoel, en maar qua grootte is dit, uh, horen wij altijd een veel groter. Want ik ben ja. bijvoorbeeld nooit op de Winterspeler geweest, dus het is een veel groter evenement. Ja, kijk, ik, ik vind het lastig vergelijken omdat het mijn eerste zomerspeler is. Maar als ik ga kijken, zo'n Olympic Park, je loopt al uh, een half uur van, van de ene kant naar de andere kant. En dan hebben we zeg maar de helft van de venues gehad. Uh, dus, dus ja, het is mega groot. Op Olympisch Stadium, waar 80.000 mensen naar de atletiek gaan kijken. Dat, dat vind ik echt wel heel erg gaaf. Um, qua beleving uh, viel me wel op. Ik bedoel, als je door de straten van Londen loopt, is het druk. Maar ik weet nog niet, is, is het vanwege de Spelen? Maar goed, of is het gewoon Londen? Is natuurlijk wel een wereldstad. Dus ik ben in Vancouver geweest en daar was het ook gillend druk. Um, dus ik, ik weet niet of dat vanwege de spelen is of omdat het gewoon een hele grote drukke stad is. Ja, en, en naar welke sporten kijk je? Waar ben je al geweest? Nou, ik, ik probeer eigenlijk alles te kijken wat ik kan kijken op tv en daarbuiten om uh, de wedstrijd te pakken. Ik ben bij het hockey geweest bij de dames. Ik heb uh, wat basketbal gezien, vond ik heel erg leuk. Ja, welke wedstrijd uh, zag je? Ik heb um, gekeken naar uh, Frankrijk, uh, Letland. En dat was een mooie wedstrijd. Ik uh, ga uh, als het goed is morgen nog het baanwiel rennen. Ik ben vandaag bij het roeien geweest. Uh, de dames in de B-finale in totaal acht te zien worden vanmorgen. het Tweede in de B-finale. De, de heren vier, vijf te zien worden. gaan vanavond dan naar het beach Volleyball? Naar, ja, dat is een prachtige na, ambiance, kunnen wij, ja, dus ik, ik, kunnen wij vertellen, in het, in het centrum van Londen. Ja, en het baanwielrennen lijkt me heel erg gaaf. Dat vind ik ook echt een mooie sport. Want die spot. Britten laten het dak nou, er daar uh, afgaan. Dan. Ja, absoluut. Ben je sportaddict in de zin dat het eigenlijk ook maakt niet zoveel uit als op dit niveau. Als je sport ziet, dan word je er door geboeid, door gegrepen. En ben je dan ook meteen voor blauw of rood of zo, als je iets ziet? Nee, nou, ik, ik, ik ben echt van de beleving. En ik heb gisteren altijd atletiek gekeken. En het is is, ik verwacht het aan het begin niet, maar ik heb de 10 km dames, vond ik Eigenlijk het mooiste onderdeel om gewoon echt helemaal te volgen. Um, dat was ook goed te volgen. Ik, vind dat, dat, dat, dat, ik merk wel als je op de tribune zit, het is moeilijker te zien. Uh, maar ik, ik vind als er strijd is, als je mensen echt ziet vechten... tot het laatste gaatje, dat vind ik leuk. En uh, ook als je gaat begrijpen hoe lastig het is om bepaalde dingen te doen. Ik heb gisteren op tv een stuk van het Zeilen gezien... Uh, bij de Vinklasse, waar onze uh, Brit niet zo heel slim is... om te zeggen van, nou weet je wat, ik laat mij terugvallen... vanuit koppositie, om vervolgens mijn tegenstander in de vuile wind te zetten... om iemand anders hem voorbij te laten steken. Dat was in dit geval Pieter Jan Posma. Om zo te zorgen dat hij een punt minder hebt. Dat vind ik de mooie dingen. Dan denk van ik van sport. ja, dat, dat is echt wel sport. Dat, dat, dat is een hoog niveau. Als er zo iemand als jij binnenkomt, dan kijken we altijd eventjes: wat staat er allemaal op de t-shirts en op de vesten die je aan hebt? Want je bent ja. hier ook volgens mij in functie. Je bent ambassadeur van het Olympisch Vuur. Ja, ik ben lid van een topsportteam 2028 en waarvan we eigenlijk zeggen, jullie moet gewoon de kennis en kunde van de sporters benutten en waar natuurlijk de discussie is van, moeten wij ooit die spelen in, de 19, of in 2028 naar in Nederland halen? En jij bent voor, begrijp ik? Ik, ik ben voor, uh, waarbij ik wel zeg van, jullie laten we nou gewoon eens gaan kijken of we de kwalificatie, of we zo ver kunnen komen dat we als Nederland zeggen, we gaan dat bid uitbrengen. Dan moeten we maar zien of we het krijgen, maar we moeten in Nederland wel een aantal dingen op het gebied van sport, denk ik, kunnen we gewoon, kunnen we meer uitnutten. Laat ik het zo maar zeggen en dat gaat op het gebied van gezondheid, het gaat op het gebied van integratie, sociale cohesie, maar ook gewoon. Ge ik zeg altijd sporten en bewegen is het medicijn voor alles wat wij ons als mens kunnen, kunnen krijgen. En, en als je dan naar al die ongezonde sponsoren kijkt van deze spelen in, in, in Londen. Kan je zeggen, ja, gezondheid. Maar moet je eens ja, kijken wat er allemaal ik... op het Olympisch Park voor eten en drinken is. Ja, maar als je gaat kijken, we praten natuurlijk, we praten over topsport, hier, wat hier bedreven wordt. We kijken ook natuurlijk, als je sport gaat kijken voor het land als Nederland, praat je over de breedte sport. En ik vind bij breedte sport kan best een biertje. En ook ik ben wel eens bij een McDonald's te vinden. Alleen dat gaat om wat je de totale lifestyle van iemand kan fine-tunen door om meer te laten bewegen. Dat is hartstikke goed, maar een keer een portage van biertje... Ja, daar ben ik absoluut niet op tegen. Alleen, je moet je momenten kiezen. En dat is net als mijn topsport. Als wij naar uh, dat, dat, hier, dat, dat Olympische gevoel uh, kijken... Denk jij dan, uh, want je zit je natuurlijk toch... we moeten eerst olympisch klaar en zo worden in Nederland... maar als je dit gewoon ziet, deze mega gebeurtenis... bekruip je dan het gevoel, dat kunnen wij heel goed ook in Nederland... of denk je, jeetje, ik, ben nou, ik heb nou gezien hoe groot het is... Uh, ik lever mijn baan niet, maar wel naar afloop, dan kan ik nog even kijken. Zeg maar. Nee, maar nee, ik ben, ik ben heel reëel. Kijk, in, Londen is een hele grote stad. We, zeggen, we spreken in principe van zeg maar, compacte spelen. Als ik ga kijken hoe lang ik aan het reizen ben... Ja. want uiteindelijk praat je natuurlijk over reistijd... van, uh, van nou ja, hier waar we het zitten in het, in het Holland-Heinekenhuis... Uh, naar het Olympische... Olympic Park ben ik gewoon met drie kwartier bezig. Als ik uh, in Nederland op de trein stap en ik doe een half uur met de trein... dan ben ik ook van Amsterdam naar Den Haag een heel eind op weg. Dus ik denk dat als wij logistiek een aantal hele goede verbindingen... tussen mogelijke venues zouden maken... Uh, waar wij als Nederlanders natuurlijk met z'n allen heel veel baat bij hebben... dan kan dat echt wel in Nederland. Alleen het logistiek hebben ze hier wel heel goed voor elkaar. Ik bedoel, ze zijn nergens wachtrijden. Dat was in Vancouver. Dramatisch. Stond je een uur van tevoren voor de wedstrijd bij het stadion... dan moest je door de security. Nou ja, dan was je vijf minuten voor tijd binnen. Hier kom je aanlopen, zeg je hoi en ben je binnen. Dus daar echt compliment. Maar ik, ik denk dat het in Nederland echt kan. En als je nou kijkt naar de programmering... jij bent natuurlijk de winterspelen gewend. Heb je dan de voorkeur voor winter- of, of zomerspelen? Ja, de zomerspelen is wel veel diverser natuurlijk, er is veel meer te zien. Um, als je me echt vraagt, ja wat vind je het mooiste, ik ben schaatser, dus ik, ik, dan zou ik zeggen de winterspelen. Maar um, ik, ik, ik vind het een beetje appels met peren vergelijken, wat dat wat um, Maar qua programmering, ja, ik, ik vind alle sporten wel toch mooi om te zien als het om de medailles gaat. en we gaan natuurlijk steeds meer finale wedstrijden krijgen, dus het wordt mooier en mooier. Zeker met de teamsporten natuurlijk nu. In Nederland zijn we ontzettend geneigd om in een exact aantal medailles... ons geluksgevoel uit te drukken, ja. zeg maar. En hoe goed het uh, allemaal met ons gaat. We ja. zitten een paar dagen tegen dat is ook helemaal niks. Dan komt er weer wat bij. Ja. Misschien straks wel in één keer weer twee met zeilen. Kunnen we in één keer weer drie, ja. weet je, voor je het weet... maken we dan de balans op. En als we er dan dertien hebben, hebben we het slecht gedaan. En bij zeventien zijn we een geweldig sportland. Meet jij ook zo? Nee, ik kijk vooral van, joh, er zijn er verrassingen. Nou, die hebben we tot op heden ja, misschien in de schietsporten gezien. Alleen het levert geen medailles op. Um, ik, ik kijk vooral ook van, joh, wie zijn nou echt de favorieten en wie maken het waar? En als je gaat kijken naar de sport judo, ik heb er met heel veel mensen over gesproken. Ik kan daar niet echt de vinger op leggen. Ik bedoel, als je Edith Bos heet en je haalt op drie achterinvolgende spelen een medaille. Uh, er zit alleen geen gauw bij. Denk, het is wel ontzettend knap als je tussen de 8 en 12 jaar op dat niveau kan presteren. Um, maar er zijn een aantal mensen die willen daar een medaille aan. Die lukt niet. Bas Verwijlen hadden we heel veel van verwacht. Die gaat er vrij vlot uit. Ja, en, dat, dat... en dat verwachtingspatroon, heb je, er wordt ook veel gezegd... de media die stuwen dat allemaal veel te veel op van tevoren. Ik heb zelf het gevoel dat dat ook wel een beetje de sporters zijn. Die ja, van tevoren zeggen, absoluut. ik ga voor goud, niks anders en ik lig op koers. Ja, absoluut. Waar, ik... waar zit hem dat dan ja, de, Ik denk dat dat voor een heel groot deel op een gegeven moment in de sporter zelf zit. Ik ging ook voor goud. Alleen, je moet ook reëel zijn van... kan je je goede wedstrijd, schaatsen, fietsen, zwemmen, schermen op die dag dat het erom gaat. En als je dat doet, hoe goed is de rest dan? Um, ik, ik zeg heel gek, in de, ongetwijfeld dat er ook wel weer in bewering is dat het niet klopt. Maar als je gaat kijken naar Twitterberichten van sporters... kan je daar al best wel veel uithalen. Hoe gespannen is iemand? Twittigen ze door of niet? Dat zegt oh, wel ja? iets. Zit jij dat allemaal, is dat niet nou, zo'n zo weer verschillend? Nou, ik, ik vind het heel opvallend dat... Met name kijk toch naar Ranomi. Uh... Ja, die had vanochtend geloof ik nog een recept getwitterd, Ja, Nou, die, die, die, die blijft gewoon heel relaxed twitteren. Dat, dat merk je, dat die gewoon ontspannen is. En die geniet van de dingen, ook van de dingen die eromheen gebeuren. Maar heb het geeft... idee dat dat altijd een goed beeld geeft? Want er zijn misschien mensen die houden helemaal niet van twitteren. Nou, die twitteren niet, wil toch Precies. niet zeggen dus dat de... ze zenuwachtig zijn? Nee, exact. Dus het, het, het, er is altijd wel een ja maar achteraan te, te zeggen, maar... Wat mij als sporter is opgevallen, en dat is ook wel een beetje waar ik me vandaag de dag mee bezig ga. Het welzijn van mensen, dat maakt het uh, mogelijk om iemand optimaal te laten presteren. Haalt hij het maximaal uit. Nou, dat welzijn dat kan je natuurlijk wel terughalen. Genieten mensen van de dingen om zich heen. Ben je volledig goud? en ja, dan kan het wel eens gaan verkrampen. Maar die, die verkramping en anderzijds, dat is toch ook wel een vraag van mij. We zien Van Rijsselbergen die het, het zich laten aanzien volledig waarmaken komen wie Jojo, ja. Marjan Vos. Hè. Dan, um, maar dan hebben ook de klassen, Je moet ook wel ja. de klasse hebben om. Ontspannen te kunnen zijn, zeg maar. Daar zit ja. natuurlijk ook nog wel iets. Hè? Dat het, niet, het is niet alleen mentaal in houding. Nee, maar ik denk dat het. misschien zeg je dat het niet alleen mentaal. Maar het is natuurlijk een balans tussen het mentaal, het fysiek, het emotionele... Misschien ook wel het drive spirit, zoals je dat kan zeggen. Ik heb daar wel vaker over gesproken. Um, maar het feit dat je. Dat zijn de absolute toppers die het die de favoriet zijn het ook waar kunnen maken. Die hebben dus alles gewoon onder controle en die. Maken ze niet druk dat ze misschien een keer extra door de security moeten. Of het gaat harder waaien op het water. Ja, jammer dan, we kennen dat. Ik ben een goede server, dus ik ga er gewoon voor. Dus het is ook het stuk cool blijven en ik denk dat dat, dat, dat zijn de absolute toppers. De Britten zelf begonnen met een wat koude start. Maar ook ja. daar valt mij op dat een aantal grootheden kaarsrecht overend zijn gebleven. Hè? Dat en goed, hè? hier volledig waarmaken met ja. de boeien op de wielerbaan. Een aantal ja. met de atletiek. We zijn uh, dat de is derde in het de klassement op ja. het moment. Ja. En dat is toch ook jaar wel een bijzonderheid. Want de sporten in eigen land, de druk die je hier meemaakt... Ja. moet voor deze mensen toch nog... Dan kan iedereen zeggen, is dat nou een voordeel? Of zoals vanochtend de Britten zelf ook zeiden, of is dat ook een nadeel? Wanneer is dat een voordeel? Wanneer een nadeel? Als een hele natie naar je kijkt thuis... Jij gaat even olympisch kampioen worden. Nou, ik denk Als je kan genieten van de spanning die je een wedstrijd met zich meebrengt... dan is het een voordeel. Ik bedoel, ik zat gisteren te kijken bij de 200 meter van de zevenkamp... waar Daphne Schippers uh, in start in de heat 5. En daar liep uh, mevrouw Ennis mee. Zo. Toch wel de, de favoriet. Ja. Nou, ik had gezegd, Daphne gaat hem winnen. Ja. Nou, dus het was een equal. De laatste meters uh, ja, nou, kwamen ze er goed bij. Gelijkertijd. Um, maar als je kan genieten van zo'n stadion... wat helemaal uit zijn dak gaat, waar jij onderdeel van uitmaakt... eigenlijk een hoofdrol vervult op dat moment... Ja, dat kan het beste in je boven brengen. Want dus, hoe was dat bij jou destijds? Nou, ik ben, ik het misschien wel te nuchter. Uh, ik doe gewoon mijn ding. Ik bedoel, ik ging twaalf en een ronden schaatsen. En of dat nou op een winterspelen is... of dat het op een uh, zondagavond in Utrecht is... Het is twaalf en schaatsen. Dat gaf jou niet iets extra's toen bij nou, de het, spelen? Het gaf mij wel wat extra's, maar je moet je wel terugroepen naar de kern, en dat is gewoon je vak doen. Dat is gewoon zeilen van A naar B zo snel mogelijk, uh, schaatsen van A naar B zo snel mogelijk, of je ding doen, en de sport is die dat weten te beheersen, en daar volledig in opgaan, dan heb je dat publiek niet eens meer in de gaten. Dat, heeft, ja, dat, dat, dat zie je dus de echte toppers doen. Is de uh, waakvlam van het Olympisch vuur hier weer volledig tot ontvlamming gekomen voor Nederland, wat Jochem Buitenhaven wordt. Hè? Nou, wat mij betreft wel. Ik geloof nog steeds in, in, in de kracht van sport. Uh, ik ben ook wel zo eerlijk zeggen. er zijn ook in Nederland heleboel mensen die uh, sporten niet leuk vinden. En ik vind dat we daar ook duidelijk voor moeten maken dat het, als we met z'n allen dat gaan doen, los van een stuk gezondheid, van bewegen en sporten, wat dat brengt, dat het ook het land echt verder helpt. Ook voor de mensen die van uh, cultuur en dergelijke houden. En dat moet wel, ik denk dat ze, als we dat met z'n allen ook zichtbaar kunnen maken. Dat mensen het snappen dat ze weten, omdat de spelers er zijn, dat bij wijze van spreken een woonwijk meer ontlast wordt voor verkeer. Waardoor de kinderen van iemand die totaal niet van sport houdt veilig op straat, straat kunnen spelen. Van elke vraag die iemand moet stellen, net van wat in it voor me, moet positief beantwoord kunnen worden. En als we dat voor 75, 80 procent hebben, dan uh, moeten we het volgens mij gewoon voor... Uh, zo'n bit gaan richting 2021. En jou zal het in ieder geval niet te nee, merken. Wij danken ontzettend dat je hier was. En mensen Graag die ook nog gewoon heel veel plezier... zoals Dank je het zelf dan. noemt, op deze ook. spelen. Jochem Dankjewel. Oh, ja. Jullie uh, noemden het net al het baanwielrennen. Sebastian Timmerman, volgens mij waren wij gebleven... bij het tweede onderdeel van het Omnium-onderdeel. Helemaal goed, helemaal goed. De puntenkoers, en die zit er inmiddels op. En is gewonnen door Roger Kluge uit uh, Duitsland. Maar er zit wel een klein Nederlands tintje aan. Ja, dat doet geen Nederlander mee aan het Omnium... Maar als je dan heel erg gaat zoeken, zoeken, zoeken... kom je erachter dat Kluge, uh, deze Kluge, voor Argo Shimano rijdt. Dus we kunnen een beetje juichen voor deze Duitser... die dat tweede onderdeel wint, die puntenkoers. Met overmacht trouwens. Hij uh, pakt uh, drie keer een ronde voorsprong. Was de enige die daarin slaagde. Lasse Norman Hansen uit Denemarken wordt tweede. En Eloy Teruel uit Spanje eindigt. Op de derde plaats betekent na twee onderdelen... dat hij Deen Hansen aan de leiding gaat met zes punten. Uh, tweede staat Kokaar, negen punten. Glenn O'Shea, de regerend wereld kampioen. Uit Australië heeft er elf, net als de Italiaan Viviani en Edward Clancy. En Roger Kluge staan 5 en 6 met allebei 12 punten. Dat zit dus allemaal redelijk dicht bij elkaar. We zijn nu bezig aan de herkansingen bij het sprinttoernooi van de mannen. We zagen net de Duitse Robert Vusterman terugkeer in het toernooi. En nu kijk ik naar Azizul Hasni Awang onder andere uit Maleisië, die het opneemt tegen de Japanen Naka Nakagawa en de Venezolaan Canelon. En ik ben wel een heel klein beetje voor die Awang als ik het heel eerlijk moet zeggen. Want er zit wel een verhaal aan vast. Terwijl hij nu uh, tussen de twee uh, opponenten naar voren komt. En gaat hij dan deze herkansing winnen? Of komt uh, Canelon terug? Nou, het wordt nog even spannend. Nee, het wordt Awang. Die terugkeert in het uh, toernooi. Wint deze herkansing. Het is een uh, rijder die een paar jaar geleden heel goed uh, meedeed op de WK's in Pruskov en Kopenhagen. Twee keer tweede werd op de sprint en op de Keirin. En toen heeft, had hij een enorm ongeluk bij de wereldbekerwedstrijd in Manchester op de Keirin. Ging hij onderuit. En had hij een enorm een houtsplinter in zijn bovenbeen. Uh, misschien zijn er luisteraars die zich daar nog wel de beelden en de foto's van herinneren. Het ging echt om een splinter van 20, 30 centimeter. En dan overdrijf ik niet. Uh, hij moest daar uiteraard aan geopereerd worden. Die splinter werd verwijderd. Maar er waren ook pezen geraakt, spieren geraakt. De weg naar de top terug is lang en is zwaar voor Azizul Hasni Awang. Maar hier staat hij in ieder geval strakjes in de uh, kwartfinales van het individuele sprinternooi. Allemaal strakjes. Die kwartfinales gaan we morgen. Rijden. Dat wat betreft het sprinttoernooi bij de mannen. We gaan ons opmaken om de uh, finales bij de ploegenachtervolging van de vrouwen. Nederland gaat vijfde of zesde worden, rijdt straks tegen Nieuw-Zeeland. Kirsten Wild wordt gespaard, zij moet morgen weer in actie komen op het Omnium bij de vrouwen. En daardoor gaat Nederland straks aantreden tegen Nieuw-Zeeland met Vera koerdoder Amy Pieters en Ellen van Dijk. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carrasso en Tom van Hek. My girl, he. the Temptations. De radio 1 Sportsover aan de lijn. Seksuele intimidatie op straat. Dat is in sommige wijken en straten in Nederland aan de orde van de dag. Vrouwen die worden nagefloten en uitgescholden lijkt hier ook een stevig probleem te zijn. We hebben vast gehoord in het nieuws: België, Frankrijk, daar zijn ze druk bezig maatregelen te treffen. Nu zegt de PvdA, het is ook tijd dat hier iets gaat gebeuren. We nou, wij een stelling over ontwikkeld... ...seksuele intimidatie op straat moet strafbaar worden. U kunt niet meepraten vanavond, maar wel stemmen eens of oneens op radio1.nl. En meepraten doen wel. Twee tal gasten die wij hebben gevraagd om uh, met hen daarover van gedachten te wisselen. Heer is Tweede Kamerlid van de PvdA. A, met Marcouch, Tweede Kamerlid van de PvdA. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, die stelling, seksuele intimidatie op straat moet strafbaar worden. Bent u het daarmee eens? Uh, ik denk dat u vermoedt uh, dat ik dat wel ben, hè? Dat vermoed ik ook, dat u dat wel bent. U bent... Maar, maar zeg eens even, waarom is het naar aanleiding... want het kan bijna geen toeval zijn, hè? Die documentaire in België, alle gedoe daarover... en nu ineens ook hier kijk, ik word er al heel lang mee geconfronteerd. Dus uh, op werkbezoek waar ik kom en mensen spreken over veiligheid... komen die voorbeelden elke keer weer. Hè? Jonge vrouwen, vrouwen die uitgescholden worden voor hoer... en die eigenlijk heel erg geïntimideerd, seksueel geïntimideerd worden op straat... waardoor ze zich uh, anders moeten kleden soms, straten moeten vermijden... zelfs buurten niet meer inkomen. En inderdaad, die documentaire in België, dat was, ja, dat was voor mij toch heel erg visueel van... kijk, dit is het. En, en dit mogen we nooit uh, gewoon gaan vinden en dit moeten we dus gewoon uh, bestraffen, dit, dit hoort niet. Uh, hier moeten we gewoon een norm opzetten van uh, dit uh, accepteren we niet. En als je het doet, dan uh, ja, moet je vervolgd worden. En degene die het ondergaan, die moeten beschermd worden, vind ik ook. Nou, uh, zal met die laatste redenatie dat we dat niet moeten accepteren... en dat er een grens is aan gedrag, ik denk dat ieder het zo'n beetje wel eens zijn. Maar de vraag is natuurlijk met het strafbaar stellen van dit... de, de haalbaarheid, zeg maar, de controleerbaarheid. Want hoe stelt u zich dat voor? Want we kunnen afspreken dat we het strafbaar maken... maar dan moeten we er ook iets mee doen. Nou ja, ja, kijk, uh, het gaat natuurlijk uiteindelijk om uh, een aantal feiten en omstandigheden die dan aan de orde zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld dat filmpje in België heel goed uh, laat zien hè, van uh, die documentaire uh, Femme de la Rue. Ja, ja. Um, en. Uh, en aan de andere kant uh, is het zo dat, dat, dat er een slachtoffer is die aangifte doet. En die moet aangifte kunnen doen. Het moet niet zo zijn zoals de situatie nu is. Dat de politie zegt van ja, maar ja, u bent nog niet aangerand. U bent nog niet mishandeld. Dus we kunnen niet zoveel voor u doen. En dat moet veranderen. Helder. Marianne Zwaagerman is communicatie-expert en we noemen het even. Schrijfster van het boek Een webshop is geen carrière, ontsnap uit het mutsenparadijs. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u hiervan? Dat seksuele intimidatie op straat strafbaar moet worden? Nou, ik vind het complete onzin. Ik vind ook holle verkiezingsretoriek van meneer Macouche en helemaal de timing. Ik vond, was helemaal niet onder de indruk van die documentaire die ik heb gezien in, in België. En uh, ik vind het weer een mooi voorbeeld van even stoer doen door de Partij van de Arbeid, door. Uh, een knuffel, knuffelbare Marokkanen voor te schuiven. En ja, even een soort PVV dingetje te laten zien. En meer is het volgens mij niet. Want, want zegt u er is helemaal geen probleem? Of zegt u er is misschien wel een probleem... alleen moet je het niet strafbaar stellen? Nou, er is, zal heus wel een probleem zijn. Um, en ik, ik, ik sluit ook niet uit dat, het, dat, dat er wel vrouwen zijn... die zich geïntimideerd voelen. En dat is natuurlijk allemaal hartstikke vervelend. Maar laten we nou eens al die dingen die wel strafbaar zijn... eerst eens even heel goed gaan aanpakken. Want het argument dat wordt gebruikt is dat het geeft een gevoel van onveiligheid, de echte onveiligheid is natuurlijk als mensen wel aan je gaan zitten of allerlei dingen gaan doen die je niet wil en laten we dan daar eerst eens even tegen op gaan treden en wat ik in het voorstel ook helemaal niet begrijp is het gaat om het beschermen van vrouwen ik fluit graag naar mooie mannen die ik tegenkom onderweg ja, ik kan niet zo heel goed fluiten dus ze hoort misschien vaak niet uh, maar mag ik dat dan wel blijven doen, bijvoorbeeld? Hè? En, en, en waar ligt ook de grens van wanneer het een oneerbaar voorstel is? Ik, ik weet het niet. Ik vind zelfs een soort van discriminatie... dat die vrouwen nou weer zo beschermd moeten worden. Want blijkbaar mag ik het wel gewoon blijven doen. Meneer Marcouch? Nou, Even op dat laatste de wereld te helpen. Het gaat natuurlijk om ieder slachtoffer. De werkelijkheid is natuurlijk wel zo, mevrouw Zwageman, dat het toch vooral vaak vrouwen zijn, jonge vrouwen ook, die slachtoffer zijn. Uh, maar natuurlijk, als een man... Ik, ik, ik, uh, uh, homo's hebben daar bijvoorbeeld in bepaalde ja. buurten en wijken ook last van. Zeker. Uh, dus de, de, de wet discrimineert daar in die zin niet in. Maar het gaat nu eventjes om de werkelijkheid. En ik vind dat u toch het probleem behoorlijk bagatelliseert. Uh, ik, bedoel, ik, ik hoor dit soort verhalen al heel lang. En natuurlijk moeten we daar ook op ook tegen al die andere dingen. Um, maar ik, ik vind dat we het niet kunnen maken. En, en, en dat doet u ook een beetje van. Ja, doe nou niet zo moeilijk. en uh, het, Alsof het een beetje bij hoort. En dit mag het dus, wat mij betreft, niet bij horen. We mogen het niet normaal of M gewoon gaan vinden. Nee, maar, maar ik vind ik niet het niet dat het erbij hoort. Want meneer Markoes, de vraag is natuurlijk wel: hoe voer je dit uit? Hè? Want ja, zo precies. gaat er een vrouw naar het politiebureau en die zegt: Ik ben seksueel geïntimideerd. En wordt die man erbij gehaald? Die zegt: hm, Nee hoor, heeft ze verkeerd verstaan? Ik noem maar iets. Hoe ga je dit regelen? Ja goed, kijk, ik, ik ben zelf tien jaar politie. Geweest. Wat je dan als politie uh, doet, is uh, zo'n aangifte opnemen... een getuige horen en, en de waarheid op tafel uh, brengen. En de feiten en omstandigheden. Ja, je moet je voorstellen dat iemand dus, uh, nou ja, je zist, nafluit... en vervolgens uh, tegen je aan blijft hangen. En, uh, en elke keer dat je zegt, van laat me met de rust, ik heb geen interesse... en vervolgens staat hij te, he te, he te heigen in je nek. Uh, en en nou ja, dat soort omstandigheden. En dat zijn de dingen waarvan we moeten zeggen... van uh, dat mag niet. En als je dat maar doet, dan krijg je een stevig straf. Als er geen getuige bij, bij is, dat geldt natuurlijk voor alle uh, uh, delicten. Hè. Dus uh, uh, daar heb je dus altijd feiten en omstandigheden nodig, daar heb je een aangever bij nodig en getuige. En dat is het werk van de politie. Was, uh, mevrouw Svageman, vindt ja. u het een, een idee uh, wat de heer Markoes oppert... Om, om het gewoon wel uh, ja, in, op deze manier op te nemen... zodat je in ieder geval wat mee kan doen... zonder dat dat misschien meteen leidt tot dat je dat op allerlei manieren kunt gaan bewijzen... maar dat het in ieder geval wel vastgelegd is? Nee, dat vind ik echt helemaal geen idee. En ik ben het ook helemaal niet eens met wat meneer Markoesnecht zegt. Want op het moment dat hij zegt de politieman neemt de aangifte op... dan gaan mijn haar al overeind, want dat impliceert een politieman achter een bureau. Die politieman moet gewoon in die buurt rondlopen. Je zag dat ook in die documentaire en ik... Ik, wo ik woon weliswaar in het veilige gooi, maar ik, ik werk in Amsterdam. Dus ik kom daar ook elke dag. En ik, er worden mij ook wel eens dingen toegeworpen op straat. Die politieagenten weten heel goed in welke buurt dat is. Dat was in die documentaire ook. Dat was toch een soort van hoerenbuurt van, uh, van Brussel. Ja, zorg dan dat je gewoon daar bent. En dan heb je volgens mij als, uh, uh, in de bestaande wetgeving... maar ook als burgemeester he, kan je samenscholingsverbod... en allerlei dingen instellen. Dus je hebt volgens mij instrumenten genoeg. En als politieman moet je dan gewoon zorgen dat je daar bent... en dat je die jongens erop aanspreekt. Meneer Mercous, effectiever inzet wat er eigenlijk al lang is. Nou ja, kijk, uh, natuurlijk, ik ben het daarmee eens... dat je dus uh, de politie in moet zetten om die pakkansen uh, te, te vergroten. Maar je moet de politie wel instrumenten aanreiken. Dus wetgeving uh, moet er zijn die uiteindelijk die daders vervolgbaar maakt... waardoor de politie ook ze kan oppakken... waardoor ook uh, uh, ja, iedereen in onze samenleving vrij en veilig over de straat kan lopen... en zelf kan bepalen wat hij wel of niet aandoet... in plaats van dat een groep uh, hufters dat uh, voor ze bepaalt. Zou je ook niet meer uh, richting gedrag moeten gaan? Beïnvloeding van gedrag van degenen die dit doen? Via ouders, scholen, meneer Markoet? Ja, uiteraard. Ik, uh, ik, ik en mijn partij natuurlijk ook. Ze zijn altijd voor preventie. Dus het is ook, uh, het is ook een, uh, een factor opvoeding in uh, ouders aanspreken. Maar daar hoort ook bij dat we tegen elkaar... zoals wij hier bijvoorbeeld in de studio zitten... dat we ook met elkaar zeggen van dit accepteren we niet. Dit hoort niet. We mogen het niet gewoon gaan vinden. En we moeten het dus ook niet bagatelliseren. Want het raakt gewoon heel veel mensen. Dus natuurlijk, dat gedrag, die mentaliteit uh, moet ook veranderd worden. Uh, maar dat doe je, uh, dat doe je met aan de ene kant door de norm te stellen... maar aan de andere kant ook inderdaad op scholen, thuis, uh, in de opvoeding... Uh, uh, nou ja, uh, eigenlijk pedagogisch aan het werk te gaan. We gaan uh, het onderwerp uh, niet helemaal eens worden met elkaar... maar dat gaat ook niet lukken. Ik ga u wel zeer danken dat u beiden met ons uw mening wilde delen. Marjan Zwageman, communicatie-expert, schrijfster... en uh, meneer Makoes, Tweede Kamerlid van de PvdA. Dank beiden voor uw medewerking. En wij gaan nog wel even kijken. blijven even hangen, dan hoort u nog wat de uitslag van ja. is... van de mensen die tot nu toe gestemd hebben. Er mag hebben, nog de hele avond dus gestemd worden. De stelling: seksuele intimidatie op straat moet strafbaar worden. 85% is het daarmee eens, 15% oneens. www.radio1.nl Marianne Zwaagman, dank. 85 <laughs> We gaan nog heel snel even naar Sebastian Timmerman bij het wielrennen. Die kan melden dat de Nederlandse vrouwenploeg als zesde is geëindigd op het onderdeel ploegenachtervolging. Vera Koerdoder, Emmy Pieters en Ellen van Dijk verloren van Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland vijfde, Nederland zesde. Straks de finale met de Verenigde Staten. Vrouwen tegen Engeland en de Engelsen zijn met toerenhoge... Uh, ja, nou, kom ik niet meer uit, in is goede zin, hoor. Zijn toerenhoge favoriet, wou ik zeggen. Ja, komend uur zie ik... Uh, hebben we nog even contact met Arnold van der Leijden over het boksen. Ook leuk. Tot zo. Ja...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 Het gaat niet helemaal goed. Dit is Radio 1.